toen die QR-code kwam, hebben we, dat is natuurlijk de, de, de vraag van jongens, jullie moeten controleren. Veel ondernemers ik, hebben daar dus iemand voor in moeten huren. Nou, dat bedrag wat ze daarvoor uh, besteed hebben... dat kunnen ze terugvragen via een subsidiecontrole toegangsbewijzen. Het aanvraagformulier daarvan staat op de, op de homepage zelfs uh, bij, dus bij de Ja, gemeente. dan heb ik één vraag dan daarover, uh, Walter. Ja. Um, hoe zit het dan uh, met... Uh, want er is ook een periode geweest zonder de QR-code nog... Hè, en dat je wel uh, mensen daar neer moest uh, gaan zetten... om toch mensen te tellen met een klikkertje ja. of iets dergelijks... of een markt die werd georganiseerd, dat je gastheer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 A beautiful sight, we're happy tonight Walking in a winter wonderland Gone away is a bluebird In his place is a new bird He sings a love song as we go along Walking in a winter wonderland In the middle we can build a snowman Then pretend that he is passing around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 zelf kon, kon horen of die verspreking erin zat. Dus ik, ik hoop dat mensen dat uh, niet al te snel gehoord hebben, wat jij nu zegt. Ik, uh, Want ik dat denk het niet. Het is natuurlijk wel een, een heel aardige wat er dan gebeurt. Ja, we gaan, we gaan uh, luisteren allemaal. Dat ja, is nu uh, voor... Het is dus een heel, uh, een heel groot stuk. Um, en daarna uh, komt Laan Lemmerskomm nog even praten over hoe het nou zit met uh, de, de evaluatie van, uh, van de Crowperie, natuurlijk, en hoe dat met de City Marketing gegaan is.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 Papa ce soir tombe la neige et mon cœur s'habille de moi ce soyeux cortège. Dit Dit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 Het leven. Zullen we, we daarop drinken? Op drinken? Daar drinken we op. Daar drinken we op. Pracht.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 En dat was een uh, reportage van uh, Zandvoort in En ik ga snel die knoppen weer overdragen aan onze Maya natuurlijk. Want uh, ja, ik hoor hier helemaal niet uh, achter te staan. Ja, en, en Maya is ons nog een verklaring schuldig. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Een, een leuk, ja. leuk verslag, uh, Roy. Dank je wel voor de inbreng. Ja. Maar ja. we hadden net een, uh, daarvoor een schitterend S nummer van Speciaal Adelman. op verzoek van, uh, van Jacqueline. Angelique. Angelique. Sorry. <laughs> Hij zag het niet mag ook hoor. <laughs> Tom en Night van uh, Salvatore Adamo. Was nee, Tom de Laneige. Tom de Laneige, sorry. Valt de sneeuw van Adamo. Oké, okay, nou mooi. Nou, volgende. Dus ik heb nu uh, Linda Ronstedt met uh, Winterlight. Oké. Okay. Oké. was uh, Linde Ronstedt met uh, Winter Light. Dit is wel meer een kerstachtige misschien, hè? Een, een, een, een, ja. ja, nou ja, winter zit erin. Ik kijk alleen naar winter. Het, het <laughs> ook helemaal in het plenwaar. Let filmen. it snow, let it snow, <laughs> let it snow. Ja, ja, ja. Er staat er winter in. Dus for Christmas. Winter oh, is winter, toch? Hey, uh, Marco, je bent uh, hier aangesloten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 Dat, uh, dat denken velen. Ja. En uh, in de laatste plaats ook de, de vishandelaar zelf. Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk ook een hele operatie, ook, uh, elke dag opnieuw. Ja, het kost ook een hoop geld en slecht voor het milieu. Ja. ja. En schillen, ze zijn weer blij om bij te zijn. En vanaf morgen gaat de krant in de bus vallen. Ja. En als je hem niet ontvangt, dan kun je hem halen. Ik weet het inmiddels bij de Brune, bij Pluspunt en bij de gemeente. Onder andere, ja. Ja, er zijn meer punten, ook bij de uh, Maar inderdaad, uh, hij is... Uh,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 Enough of love to leave love enough alone. Winter in America is cold, and I just keep going over. I wish I could have known. We'll love right back.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 smelt traag. Ja, dat was hem weer. Mooi. Ja, kan Heel mooi. Niet zeggen. Dank je wel. Er zit altijd wel een diepere bedoeling en gedachte achter. Maar hoe dan ook, uh, de tekst staat helemaal op de wind. Het winterse gevoel. Melancholisch. Maar we gaan uh, nog een muziekje doen, uh, Marja. Dankjewel, Marco. Graag gedaan. Ja, ik uh, nam nog geen afscheid van je, hoor. <laughs> Dit is Boudewijn Groot met Wind.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 Heb ik met jou gedeeld, ik heb alles voor jou ingezet, dus heb ik jou verspeeld? Ik heb mijn dorst naar jou, mijn liefste, aan de zoute zee gestild. De zomer ging zo snel voorbij, ik heb mijn tijd verspeeld voor me ligt de winter, de winter koud en wild, de winter koud en wild. Er jagen donkere wolken als ruiters op de stoor. In de avond en een zwarte vogels zwermen uit. De zee gaat bij terrein, de los, verloren in de nacht. De storm steekt uit het noorden.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 Verslaafd, verdoofd, verblind, krijg ik het lood.